De eerste verdachte van de rellen in de Haagse Schilderswijk heeft zich gemeld bij de politie, nadat beelden van hem op tv zijn uitgezonden. Gisteren liet Omroep West beelden zien van tien relschoppers die nog niet geïdentificeerd waren. Een maand geleden braken rellen uit in de Schilderswijk na de dood van de Arubaan Mitch Henriques. Hij overleed na een hardhandige arrestatie. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen bij aardverschuivingen. Twee dorpen in de bergen werden overspoeld na hevige regenval. 13 mensen raakten gewond, ook zijn er nog vermisten. Drie maanden geleden werd Nepal ook al getroffen door zware aardbevingen. Daarbij kwamen bijna 9000 mensen om. De politie in Almere heeft vannacht een stomdronken vrouw aangehouden met acht kinderen in de auto. Ze reed slingerend over de weg en was zo dronken dat een blaastest tot zes keer toe mislukte. Het is niet bekend of het haar eigen kinderen waren. Ze zijn zo lang ergens anders ondergebracht. De vrouw van 31 moest haar roes uitslapen en zal worden verhoord. Het weer nog, buien, vooral in het zuiden met kans op onweer. In het midden en oosten van het land ook zon en het wordt 18 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. En dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. John Bakker van de ANWB. Er staan geen files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 Het de van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ja goed <laughs> uh, Ik zat even te denken: hoe zal ik beginnen vandaag? Dat is <laughs> ja, een leuke start. Uh, <laughs> Nog een keer, uh. Uh. Uh. Uh. Ik lees net pas je berichtje dat je eraan komt. Hey, oh. je bent er al. Ik ben er al. Ja. Ik ben er al lang? Ja. Zo mensen uh, smakelijk eten allemaal, hè? Ja, smaakt niet zo. Nou het hier. Uh, ja. Goedemiddag. Nou, dit is CFM Lunch. We zijn er weer. Uh, begin van uh, de daverende donderdag. Dus kijk uit. Hè. Oeh, hij waart rond in Zandvoort. De daverende donderdag. Het donder. Het donder, het, donder. het donderende donderdag. Een donderen. Nou ja. Ja, ja. Ja, de hele dag live radio vandaag. hè, jongens. Ja, dat, waar vind je dat nog? Ja. Uh, yes. Nou, bij CFM hè. Ja, CFM. ZFM. Zfm, Cfm. Zfm. ZFM. Begint hier allemaal. Gewoon gezellig met Zandvoort Lunch en uh, met Dolly en uh, mezelf. En straks uh, krijgen we het Lucifers doosje en uh, we hebben ook nog een, uh, een levende muziekboulevard. Hebben we ook nog. En uh, we ja, ja, hebben ook ja. nog een alternatief FM'tje. En uh, het wordt uh, tussen 10 en 12 hoog water geloof ik. Ja, ja, ja. Oh, en we hebben er allemaal een zin in. Is dat zo? Ik ben, Jij niet? is dat twee uur. <laughs> dat is een optimist, hè? <laughs> ja. Dan heb we er zin in. Hoe dacht jij dan? Ja, natuurlijk. Oké. We gaan er weer een gezellige dag van maken. Vra vragen ze mij altijd ook altijd dat ze nou als ergens uh, moeten optreden of zo, hè? Ja. Heb je er zin uh, in? Ja. ja. Dan zeg ik, nou, eerst nog even spelen. <laughs> leuk schokkerend is als iemand bij een, een optreden vooruit komt betalen. Zo van. Uh, nou, hier is het geld vast. En zo. Ja. Nou, jongens, uh, pak maar in, we kunnen naar huis. Ja, ja, ja, het, ja, het doel is bereikt. Het ja, geld is binnen en we kunnen naar huis. <laughs> koppen daar, jongen, dat is ja, ja, ja, ja, ja. Dat is Vreselijk lachen. Ja. Heel alarmerend kijken en zo. Weet je. Wat heb ik gedaan? Goed, wat nou, gaan wij straks eigenlijk allemaal doen? Nou, we gaan, uh, jij gaat het uh, regio-nieuws voorlezen. Ik alweer? Ja, jij. Dat doe ik elke week al. Ja, nou, nu weer. Oh. Nou, nou. omdraaien vandaag. Want jij de techniek doet ik het regio-nieuws voorlezen. Nou, ja, daar ja, hebben de op. mensen echt wat te lachen vandaag. Dan valt er vreselijk veel te lachen. <laughs> Goed, uh, wat wou ik zeggen? Nou, we hebben twee uh, vrijwilligersvacatures van de week. Ja, ja, ja. ja, ja, ja deze week. Ja, ja. Hebben we hebben er twee, hè? Ja. Ja, één van onszelf. Ja. En die andere van het uh, van, museum. Uh, van het museum. Maar we hebben er twee vandaag. Ja. Nou, en uh, want uh, ja, maar ja, dat hoort straks om kwart voor één wel. Ja. We hebben een drie in één. Ja, we hebben een echte drie in één. Heb je een leuke binnengekregen? Uh, leuke aanvraag? Heb, nou, de, de, de aanvraag krijg ik nooit binnen. Meen je, je dat doen? nou? Wel, Mensen? Maar, Mensen thuis? Ik zoek zelf dat zelf op. Ja, maar dat is de bedoeling niet. We hebben een drie-in-één rubriek. Kan die... Uh, herrie, wat Ik moet helemaal schreeuwen om er bovenuit te... Ja, maar, maar, maar. ja. We hebben een drie-in-één rubriek. En dat is zo leuk. dat, ja, dat dan kunt u leuk. dus drie platen aanvragen. Of drie nummers van één artiest. Of uh, drie nummers van hetzelfde onderwerp. En wij vinden dat zo leuk. Als we een beetje feedback krijgen. Dat doen we zo graag voor u. Dus stuur ze in. Hè, via Facebook kan dat. hè voor het ja, kan. Gooi het erop. Hey, de eerste plaat is al begonnen. Zitten we ja. zo lang te lullen? Hoor. Ja, natuurlijk. Eerste plaat is al begonnen. Daarvoor zijn we toch bij de radio begonnen? Oh ja, we horen onszelf ja. graag Oh, jongen, vielen we zo leuk. Nou, nu gaan we muziek doen. And gold, my soul. Giving, get, get, get. En dan ben je het The shining. Waar? Fish in our hands, made of sand. Shining. Nou, uh, waar? Zie jij de zon? Ik niet hoor. Nou, nou, nou. Toen jij, toen jij net uh, van het station kwam lopen, toen scheen de zon hoor. Oh, dan ligt het weer aan mij zeker dat hij nou weg is. Ja, ja. Nou, je bent weer naar binnen gegaan. Als jij dan naar buiten gaat. Ja. Oh, zodat dat het Waarschijnlijk, ja. Hm. Viel wel op, hoor. Jij kwam die trein uit en meteen braken de wolken. Ja, ja. Ja, ah, echt. Oh. Viel mij ook. Ik dacht nog, wat is mijn zonnebril? Wat is mijn zonnebril? in Grosso was dit. En uh, dat heet The Sun Is Shining. Mooi hoor. Ja, wel een vrolijk plaatje. Ja, dan. zeker weten. Een beetje, ja. Ja. Ik zag je ook uh, zitten bewegen en zo. Ja, ja, maar, ja, maar ik moet nou nog plassen. Dat kan het ook zijn. Oh, dat zal het zijn. Ja. Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. schijnt te verwijzen naar de scheiding tussen uh, Lindsay en Vic Busseke, Buckingham. Ja, uh, Fidel Mac toen, hè, waren twee echtparen, net als bij Alba, dat ging ook niet goed. Je moet ook niet met je vrouw in een popgroep gaan zitten. Dat is helemaal niet goed. Dat moet je nooit doen. Pauw de boel. Daarom ga ik ook niet met Dolly in een popgroep zitten. Ik ben je vrouw toch niet? Oh nee, zwaar. Van het album Rumors uit 1976. Maar je moet niet met mij in een popgroep gaan zitten, joh. Nee, doe. Ik speel alleen maar blokfluit. Daar heb je niks aan. Nee, niks aan. Alleen bestem je to have Nou ja, en ik speel af en toe een beetje op mijn poot. Ja. Oké, drie in één. Drie in één. Van wie? Rob Hoeken. Oh, Goed. I'm Rob Hoeken Rhythm and Blues Group was een uh, Nederlandse muziekgroep... onder leiding van Rob Hoeken, dat is bekend. De, bekend, uh, de band was uh, onder andere actief tussen 1965 en 1972. Rob Hoeken begon zijn Rhythm and Blues Group in de loop van 1965. In de tijd daarvoor maakte hij al furoren met zijn boogie woogie Quartet. De eerste versie van de R&B-groep bestond uit uh, naast Rob Hoeken op piano orgel. Uh, mondharmonica en zang uit uh, Paul Hoeken op drums uh, Broer van Rob Frans Hoeken, zang, slaggitaar en, en neef van Rob Hoeken en uh, Kees Kuipers en die was, speelde basgitaar het begin van 1966 een beetje zachter die herrie, kom uh, wat wou ik nou zeggen? ja <lacht> ja in het begin van 1966 werd de groep uitgebreid met John Schuursma op gitaar. Kees Kuipers wordt in de loop van 1966 opgevolgd door Willem Schone. En die speelt basgitaar en zang. Wanneer Paul Hoeken in datzelfde jaar vertrekt... wordt hij opgevolgd door Martin Rudelsheim. In die samenstelling neemt de groep in 1967 het album Save Our Souls op dat tegenwoordig eh, unaniem als een nederpop-klassieker wordt beschouwd. Nou, u hoorde achtereenvolgens eh, van de Rob Hoeken Rhythm Blues Group... hoorde u Marjo, een van de eerste grootste hits natuurlijk... Drinking On My Bed, gezongen door Frans Hoeken... en daarna When People Talk. En dat eh, heb ik zelf een hele leuke herinnering aan... want dat ik in de tijd in 1966 solliciteerde bij mijn eerste Haarlemse bandje... de, de Crazy Cats heette die toen nog... Eh, Moest ik natuurlijk voorspelen en dat deed ik met dat nummer. <lacht> nou, toen was ik gelijk aangenomen. Dus dankjewel nog Rob <lacht> daarvoor. Zei je wat? Ook oh, dacht je wat zei Nee, hey, ik lachte, erom. ik vond het leuk. Oh, ja. oh oké. Okay. Dat je zo bent begonnen, ook Ja, grappig. Ja, nou, weet je wel ja. weer. Nou, dan. Rob Hoekers, Reddum en Group dus. En uh, we gaan nog één plaatje draaien, dames en heren. En uh, nog één. Ja, we doen er nog één en dan gaan we naar het nieuws. Ja, dat doen we. Dat doen. we, Dat hebben we afgesproken. Ja, klein stukje nog van Rob. He, dat mag nog. Klein stukje. And I know she'll be the death of me, a lease we'll both be enough. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. The weekend don't worry about it. She told me don't worry no more. We both do we can't go without it. She told me you'll never be alone. I'm, I'm, I can feel, feel my face. Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, beste luisteraars. Hier volgt het regionale nieuws van het 30 juli alweer 2015-half 1. De tijdelijke kiosken op de boulevard tussen Bouwens Palace en het Badhuisplein in Zandvoort blijven twee weken langer staan dan oorspronkelijk gepland. Op die manier hoopt de gemeente de proef met de kiosken beter te kunnen evalueren.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 De politie onderzoekt ook of de mannen verantwoordelijk kunnen worden gehouden... voor een poging tot inbraak in een woning aan de Torbekkelaan. Hier was weliswaar een raam ingegooid, maar niets buitgemaakt. Op de Tempelierstraat in Haarlem is vannacht rond drie uur een vechtpartij ontstaan. Eén persoon raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. En wat er precies is gebeurd is nog onbekend... De politie is nu op zoek naar getuigen van de vechtpartij. Zij kunnen contact opnemen via nummer 09008844. Dan nog een incident gisteren in de Tempelierstraat. Een man is gisteravond aangehouden in de Tempelierstraat in Haarlem... nadat hij zich had misdragen in een fastfoodrestaurant. De man bleek een hamburger te hebben afgepakt van een andere klant... en gedroeg zich agressief. Rond kwart over tien kreeg de politie een melding dat de man zich agressief gedroeg in het fastfood, wat een woord fastfood restaurant op de Grote Houtstraat. En toen de politie bij het restaurant aankwam, bleek de man te zijn gevlucht. De verdachte kon dus op de Tempelierstraat staande worden gehouden. En toen de politie hem om zijn legitimatie vroeg, werd hij agressief. Hierop is hij met enig verzet weliswaar aangehouden. De Jopen Bierenfabrikant breidt nog verder uit. Na de opening van een proeflokaal in Amsterdam... heeft het Haarlemse biermerk een tweede kerk gekocht. Halverwege september wordt de hoofdvaartkerk in Hoofddorp officieel heropend. Door weer en wind liepen de deelnemers van de Strand Zesdaagse gisteren... langs Zandvoort en Bloemendaal...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 De presentatie is op Landgoed Waterland in Velse Zuid. De zusjes zijn trots dat hun inspanningen op modegebied nu vruchten beginnen af te werpen. En dan zijn ze pas twintig. De kleding wordt al in tachtig zaken in Nederland verkocht... en ook bekende Nederlanders, onder wie Jolante Kabouw dragen reinderskleding. Jullie en zusje Marlie werden na de tv-uitzending oversteld met mailtjes en telefoontjes. Tot zover dan het regionale nieuws.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 Er zijn ook flinke opklaringen. En eh, bij een afnemende Noordwestenwind daalt de temperatuur naar een frisse 10 graden. Morgen gaan we geleidelijk profiteren van het hoge drukgebied Finchen. Het blijft daardoor droog en de zon schijnt flink. De Noordwestenwind draait naar noord en is zwak tot hooguit matig van kracht. En de temperatuur wint een graadje en komt uit op 19 graden. Dat was dan het weerbericht. 20 jaar live in Zandvoort. En ja. jij bent erbij. Ja, ben je erbij? Ben jij erbij? Ik ben er altijd bij, elke huh? donderdag. Huh? Ja, hoor. behalve als huh? ik er niet bij ben. Dan ben ja, ik als je er niet. niet bij bent. Nee, dan ben ik er niet. Ja, ja. Ja, ja, oké. Okay. Uh, ja, vandaag hebben we twee vrijwilligersvakatuur, uh, dames en heren. Eén komt bij onszelf vandaan. Want, uh, ja, Dolly, vertel eens. Zal ik het maar vertellen dan? Nou, ja, vertel jij hem maar. Ja, dan ben de, ik er de, ook niet voor verantwoordelijk, tenminste. Als dat, ah. eh, straks de leiding binnenkomt: Wat mogen jullie nou? Dus, ja, Dolly. Ja, Dolly weer. Ja, dolly ja. weer, hè? Nou, dat geeft het niet. Altijd weer die Dolly. Ja, ja laat mij maar schuiven. Je bent, bent ook net autodrop, hè? Hoezo? Nou, vroeger zijn ze altijd weer die autodrop. Autodrop, maar oh, ja. weer daar. Tegenwoordig altijd weer die Dolly. Ja, nou ja, het is best joh. Ja, is goed <laughs> Ook al heb je het gedaan, krijg je nog de schuld. He? Ja, zo is het. Zo, zo is ja, het ja, ik trek me er al lang niks meer van aan. Zo is dat. Nee, hoor, ik doe maar, maar vertel, maar... we gaan op zoek naar een huismeester. Ja, ja, echt ja. mensen. We hebben zo vreselijk hard een huismeester nodig. Een want handig. zowel Ruud als ik, we hebben alle twee, twee linkerhanden. Ja. En zoals nou ook, je durft eigenlijk niet eens naar het toilet te gaan... Want die, die, die, die, hoe noem je zo'n ding ook alweer? Dat handvat? Dat is kapot. En dat moet ja. vervangen worden. Nou, en we lopen zo vaak tegen dat soort dingetjes aan. Dus we bedachten. Of eigenlijk had Ruud bedacht. Of eigenlijk had Marcus, nee, bedacht, Marcus had het bedacht. Die, die verzuchtte ah. laatst. Oh hadden we maar een huismeester. Ja. En daarom. Gaan we nu vragen. Alsjeblieft. Ben je iemand die houdt van uh, kleine klusjes uh, en dingetjes oplossen, repareren. Meld je alsjeblieft aan. Uh, je bent van harte welkom in dit uh, gezellige team van ZFM Zandvoort. En we zullen je zo dankbaar zijn. Ja hoor, we dragen en, je op handen door het hele gebouw. Absoluut, absoluut. Alleen, uh, dan hang je een beetje scheef, want ja. uh, Ruud is een halve meter groter dan ik. Dus ja, nou ja, dus, nou ja daar moet je dan maar niet op letten. Nee. Maar vind je het dus leuk om, uh, om dat soort kleine klusjes te doen? En heb je gewoon één of twee uurtjes in de week over om, uh, om alles na te lopen en bij te houden? Nou, laat het ons weten. Stuur een e-mail naar redactie.zfmzandvoort.nl En uh, doe maar ter attentie van Dolly dan. Want ik heb het gedaan. Je krijg ik net, je daarom, krijg het de schuld. Daarom. Nou nee, ik hoop dat we er een hele leuke collega bij gaan krijgen. Ja, maar het is, het, is gewoon, het is gewoon hard nodig. Technische dienst komt er gewoon niet aan toe. Nee. Dan ook allemaal werkende mensen. En ja, er zijn zo af en toe van die dingen. Kijk, dan moet een lamp vervangen. Oh. Of een slot repareren. Of weet nou. ik veel, gewoon allemaal dat soort dingen. Van die kleine dingen. Geen schoonmaakwerk want er heeft wel iemand voor. Dat is, dus dat hoeft allemaal niet. Nee, dat is het niet. Het nee. is gewoon echt zuiver voor... het, het, het, het, het handig. Ja beetje hand- en spandiensten, zou ik maar zeggen. Doe ja, het dus doen? je mag ook langskomen ja. om, uh, om, om je even te melden. Ja. We zijn hier tot uh, twee uur. Ja, zo is dat. En uh, je mag ook bellen, 5730393. Oh, ook prima. Ja, mag ook via de Zandvoort uh, lunchsite op Facebook. He? Ja, mogelijkheden Ja, er zijn zoveel manieren om je aan te melden. Ja. En als je de advertentie nog heel even op je gemak na wil lezen... kan dat natuurlijk op de website... Van vip-zandvoort.nl Ja, zo is dat. Dus doe nog! En het is vrijwilligerswerken. Dat ja, je niet denkt dat je dan een baan da, hebt. Nee, ja, dat je binnenloopt. Nee, dat je miljonair wordt of zo. Nee, ja, ja. nee, nee. Wij worden ook geen miljonair. We, nee. zitten hier, uh, We zitten maar te wachten. Ja. Er komt niks binnen. We kunnen dat je dat... niet naar het toilet en zo. Nee, ook niet. Vreselijk allemaal. Ja, ik moet nodig, jongen. Ja. Oh ja, ik kan ik wel hoop voor dat de... we heel snel een huismeester vinden. Ik, ik kan wel voor de deur gaan staan. <laughs> Bewaken dat er niemand <laughs> binnenkomt. Mrs. Robinson heeft zich ook aangemeld, Maar uh, die, uh, nee, dat vinden we niks. Simon en Garfunkel! more than you We de film The Graduate. Natuurlijk, Gefilmd film met Dustin Hoffman en uh, uh, The Graduate over Mrs. Robinson. Simon en Goff van En het is Sunday Sun met Sunday Morning. Het is pas donderdag, heren hoor. je zijn te vroeg. Nieuws en het weer. Van, uh, van één uur. Ja. En dan komen we nog een lekker uurtje terug, hoor. Met nog veel meer lekkere muziek en uh, regennieuws. En nog een vrijwilligersvacatuur ook. Ja, joh. is het niet te geloven. Dus uh, uh, ik laat u even over de uh, Diamond 5. En van lekker uh, tot het nieuws en zo. Yo. Tot zo.